Space, the final frontier. These are the voyages of the starship Enterprise. Its five-year mission, to explore strange new worlds, to seek out new life and new civilizations, to boldly go where no man, no has, man gone has gone before. Ik vind, het, um, ik vind het vooral heel goed dat ze uh, een, een nieuwe start maken zonder te ontkennen wat er allemaal al is. Ik bedoel, je zit yeah. met 40 jaar, uh, uh, jaar geschiedenis van een, een, een tv-serie en een aantal films. Ja. Yeah. Um, maar ik kan me heel goed voorstellen als, als filmmaatschappij, dat je denkt van ja, we willen daar niet aan afdoen, maar we willen ook andere dingen kunnen, kunnen proberen. Ja, yeah, ja. Yeah. En zoals we het nu hebben, uh, hebben uitgewerkt, kun je inderdaad zeggen van nou, we gaan er naar een andere richting op, zonder dat je ontkent wat er is. Ja. Yeah. En ik vind dat een mooie oplossing om inderdaad jezelf opnieuw uit te vinden als, uh, uh, uh, ja, als franchise eigenlijk. Ja, ja. en, en moet je zegt we gaan een andere richting of hoe bedoel je dat andere richting? Nou, um, ja, ik, ik weet niet of, of ik wil niet te veel spoorers weggooien uh, nee, voor uh, okay. het, die het niet hebben gezien. <laughs> nou, het, het gaat er inderdaad om: op het moment dat jij naar een, een alternatieve werkelijkheid gaat, ja. um, kun je inderdaad zeggen, ja, de rest bestaat ook. Alleen, dat, we zitten nu niet daar. We zitten inderdaad in een ja. parallel. Universum. Universum, waardoor je inderdaad kan zeggen, de onderlinge relaties kun je anders uitwerken. Je kunt ja. technologie inbrengen die inderdaad in die nog andere werkelijkheid bestaat. nog niet bestond, niet kon bestaan, om wat voor reden dan ook. Ja. Je kunt daar heel, heel creatief mee zijn, op het moment dat jij zegt van nee, we gaan het over een andere realiteit hebben in dit geval. Eigenlijk wel heel knap, gedaan toch? Vond ik zo. Ja, ik vind inderdaad, uh, je ziet wel inderdaad dat het, uh, dat, dat het een veel modernere film is uh, ja. dan de meeste andere films. Um, en mijn favoriet is, is First Contact. Dat is uh, de, de eerste waarom? film met alleen maar de, de nieuwe, de Cast van Next Generation. Ja. Ook dat is inderdaad uh, heel veel actie. En ik vind dat er wel heel sterk op de emotie wordt gespeeld. En uh, wat je bij bijvoorbeeld Nemesis miste, uh, dat is de, de laatste yeah. voor, was. Het was allemaal wel er was wel veel actie, maar het deden niet zoveel. Okay. Ik vond het wel interessant omdat het Star Trek was, maar het, het, het, het, de, de figuren, ja, het stond een beetje hol. De emotie miste. Ja, dus precies. Ja. Maar dus en, in deze. Speelt het, toch wel ja, nou, het, het, het speelt heel erg inderdaad, op, de, op het begin van die onderlinge relaties tussen uh, Kirk, Spock, ja, de hele oude ja. kaas. Zeg maar. um, het, het is iets, je, je neemt dat op een gegeven moment gewoon voor waar aan, omdat je het al zo lang ziet, maar hier ja. zie je hoe het begint. En, ja. en hoe inderdaad m, het niet meteen allemaal klikt met elkaar zoals je dat verwacht. En vind je, de, vind je dat het goed uitgewerkt is, die relaties tussen die personen? Nou, ik denk dat er nog een hoop kan gaan komen. Uh, je ziet dat... Uh, Mag je nog een nieuwe, ik, ik wel. Um, ja? ik, ik heb gehoord dat in ieder geval de acteurs voor drie uh, films getekend hebben. Oh. En dat de regisseur J.J. Abrams ook in ieder geval voor de volgende al getekend heeft. Zo. Uh, dus dat, dat, dat, dat, er is een hele grote kans dat er inderdaad nou ja, binnen twee, drie jaar toch een nieuwe aan gaat komen. Ja. Uh, ik hoop het heel erg, want inderdaad als je het... Ik kan me, ik kan me heel goed voorstellen dat er, dat er nog veel meer te vertellen is waar het hier gestopt is. Ja, ja, ja. ja. ja. ja. So ja, ik vond hem heel erg leuk, ik vond het uh, een spannende film. Natuurlijk uh, inderdaad veel actie. Uh, Abrams heeft in het verleden ook natuurlijk een Mission Impossible 3 ja. onder andere gemaakt. Maar het zijn natuurlijk ook mega actiefilms, maar ik vind dat het, het mooie van Star Trek dat het toch in ieder geval een boodschap met zich meebrengt. Ja. En die hoeft niet heel erg genoemd te worden, maar het gaat er wel om hoe ga jij om met uh, een groot verlies, hoe ga jij om met je emoties. Misschien jij iets mogen vragen. zeker. Had u de film al gezien of was dit eerste keer dat Nee, ik, ik had 11 minuten ongeveer gezien. Totaal. Oh, In okay. allerlei shots en clips. Uh, Hadden jullie bij en, elkaar gezocht. Ja, Bij elkaar okay. gezocht had ik ongeveer 11 minuten gezien. Ja, dat vond ik van de film. De humor die erin zit, ja? die grijpt echt terug naar de oude serie. En ja, je ziet het kale hoofd, denk ik dan bij mezelf. Dus fan van de oude serie. Ja? Ja. Dus dat, dat vind ik echt prachtig. Ja. Alleen, ja, wat. Ja, het gaat al erg snel over het scherm. Het gaat er, het, heel, het het gaat eraf, er worden ja. allerlei namen in, in de film naar voren gehaald. Van tevoren ook worden allerlei mensen gezegd van die die. die. Nou, je mag niet knipperen met je ogen, want dat hebben ze niet gezien. Nee. Dus ja, maar ja, op zich, ja, het, is, het is wel, in mijn beleving is het wel Star Trek. Ja. Alles wat ik gezien heb. Ja. En, en, en ook als je ziet hoe ze teruggrijpen hè, naar de hond van Archer, ja. naar het schermen van Zulu en noem het maar op. Ja, dat, dat zit mooi in elkaar. Dan blijft hij wel trouw aan, aan, aan de verhaallijnen uit de, Ja, het is eigenlijk een aanvulling erop. Maar... Ik zie hier, voor zover ik het kon vaststellen, zie ik wel wat dingen die niet helemaal consistent zijn met wat er allemaal al is. Mm -hmm. Ja, laten we eerlijk zijn, er is 40 jaar, dus dat wordt steeds moeilijker. Hè? Ja. Ja, dus dat er een beetje gebroken wordt, ja, zo so wat. Denk Precies. ik dan. Ja, ja, ja. Dat, ja. Moet kunnen. dat moet ja. kunnen. Ja, ja oké. Okay. Maar het was, het was voor u dus wel echt een startrek film. Het is voor mij wel echt een startrek film. ja. Het enige wat mij persoonlijk, hè, als ik kijk naar het gedachtegoed hè, helemaal aan het eind, de allerlaatste ja. shot, is een bedankje aan Jean Roddenberry en Major Barry Roddenberry. Ja, nou, ik zeg dan voor de filosofie van Jean Roddenberry zit er een tikje te veel geweld in. Okay. Ik begrijp dat het actie moet zijn, ik begrijp ja. dat het spanning moet zijn, want anders komen mensen niet. Ja. Anders trekt het mensen niet. Maar ja, de dialoog hadden ze net nog even wat verder uit kunnen werken. Want dat levert een meer gevoel van rust over de totale film. Ja, ja het is een behoorlijke ja, dat, snelheid. Het is denk, echt. Ja, je een moet echt hop, hop, En het, ja. gaat, het gaat ook eigenlijk continu door. Ja. Er zitten een paar momenten in waarvan je zegt van oké, okay, nu komt de film even tot rust. Ja. Maar dat is minimaal. Ja. ja, dat is wel Maar ik denk dat als je, als je kijkt naar de totaallijn. Ja, ik vind het wel Star Trek. Even los van. Wat uh, van van heel. Wat vind jij ervan? Deze de film? Heel? Ja, ik vond hem heel verrassend. Ja. En. Uh, echt, en, en ja, toch ook wel weer toch een aanvulling ook op het hele Star Trek-verhaal. Er zitten nu ook een paar open vragen in die dus gewoon duidelijk aangeven dat er een vervolgfilm moet komen. Want anders komen we niet verder met de hele zagen Dus. Wat uh, voor Het raadsel sowieso open. van. Uh, ja, Spock's moeder. Wat is daarmee gebeurd? Want ja. in de latere verhalen. Ja, is ze gewoon een springlevend. Dus oh, okay. ja, die is ja. dus niet uh, nee. bij de vernietiging van Vulkan om het leven gekomen. Dat nee, nee, mogen nee, ja, duidelijk nee, nee, zijn. Dat, ja. dat ja. moet ja. iets ja. gebeuren. Ja, ja, ja. Dat kan ja, niet, we niet ja. weten. Ja. Ja, we hebben al ja. even over continuity gehad, ja. maar dat ja. is er inderdaad eentje waarvan ja. je zegt van ja, precies. Ja. Ja. Ja, uh, die is heel heel duimendik natuurlijk. Dat ja, is niet ja. door... dood in ieder ja. geval. Dat weten wij gewoon. Maar er zitten een paar veranderingen eigenlijk in. Want alle Star Trek fans wisten niet anders dat Vulkan gewoon ja, een hele oude oorspronkelijke planeet is. Nou, dat is dus niet zo. En, nee. Alleen dat hebben ze mooi ingeleid. Want je ziet, in het begin zie je Vulkan als een hele mooie, moderne, geciviliseerde uh, planeet. Ja. En uh, met allemaal uh, hoogbouw en hangbouw en weet ik allemaal, ziet het ziet er schitterend uit. En, terwijl het in het Vulkan wat we altijd in Star Trek hebben gezien, dat was eigenlijk ja, een grote brok uh, vulkaan gesteente. En verder uh, ja, was er niet zoveel. Zo dat, dat was, uh, <laughs> was het dan! Mount Soleil, daar <laughs> ja. bleef <het> bij. Ja. <laughs> ja. <laughs> ja. Ja. En, uh, en dat, nou ja, je, je weet nu ook van ja, dat is eigenlijk niet eens een oorspronkelijke planeet. Het is nee, nu een precies. kolonie uh, wat ze nu hebben. Ja. Ja, en, zit... en, maar, maar wat maar, vond je, wat je zei, van het verrassend veel, wat vond je er goed aan? Vond je er... Ja, nou je, kijk, de, de, sowieso natuurlijk gewoon het hele, uh, hele ruimtelijke beeld wat je zag met, met uh, alle nieuwste computertechnieken en ruimte, ja. ruimtelijke effecten, special effects. Dat hebben we nog nooit eerder in Star Trek gezien. Dat nee. was toch, er zitten een paar hele goede Star films in het verleden in die dat ook wel hebben, maar zoals op deze manier zitten er alweer zoveel moderne technieken in. Ja, er zitten ook, ge... zit ook wel een paar shots in vind ik waar je echt ziet dat het computer gegenereerd is ja, ter opzichte van wel. de mensen. Ja, van ja, ja, ja. ja het is. Dat zie je een paar het een paar keer ja. echt op het randje, maar ja. goed dat, ja. Ja, ja, dat klopt. Is, uh, en, uh, en qua verhaal vind ik het uh, echt een hele originele aanpak. Dat sowieso. Ja, Nee, ik had, ik had veel minder humorverwijzingen verwacht naar het ja. verleden. Want ja. Die zitten die zitten overduidelijk in ja, ja, ja. de, de Beagle van Archer nee, dat, dat is ook weer zoiets door nee, van Archer. Zelfs zelfs ja. nieuw is ja. wat dat betreft een sideways zeg ja. ik altijd. Ja. Maar die zegt dan toch van dat hey, of dat. Nou ja, dat is niet ja, ja, iemand die ja. alle films, en alle, alle stukken iedere keer uh, gezien heeft. Ja. Uh... Ja. <laughs> dus, uh... Maar ja, vind ja. je dat ze, dat ze het verhaal, de, zeg maar, de relaties tussen de personen voldoende hebben uitgewerkt in deze film? Dus... Nou ja, eigenlijk wel. Ja. Had ik uh, meer dan, dan ik zelf verwacht had. Omdat okay. uh, je ziet dus dat de personages langzaam bij elkaar komen. En dat ook alle talenten. Uh, die Uiteindelijk uh, wordt het, het, het succesverhaal, hè? de Enterprise ja, ja, en, ja. En, en, en, en die bemanning. Dat is het verhaal later geworden. Ja. En je ziet hier eigenlijk van dat ze allemaal nog een beetje hun eigen dingen hebben. Ja. En uh, op allerlei verschillende locaties werken ze nog. Je ziet hoe dat langzamerhand bij elkaar komt en op de manier ook hoe dat gedaan is. Ja. Dat vind ik heel ja. erg.